Your wou met anyway, de dan... wish de persoon die zich gisteren urenlang verschanste in het toilet van de Thalys op het Centraal Station in Rotterdam is een jongen van 16. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Hij wilde zwart rijden en had geen terroristisch motief. De jongen wilde naar Parijs, zegt de advocaat. Waarom is niet bekend? De politie in Rotterdam zegt dat de identiteit van de jongen nog niet definitief is vastgesteld, omdat hij geen legitimatie op zak had, verward is en moet worden verhoord met behulp van een tolk. Gisteren werden de Thalys en een groot deel van Rotterdam Centraal ontruimd, nadat de jongen op het laatste moment aan boord was gesprongen, en zichzelf opsloot op het toilet. De succesvolle film Michiel de Ruiter denkt niet mee naar een gouden kalf tijdens het Nederlands filmfestival. Producent Klaas de Jong heeft de film teruggetrokken... uit protest tegen het geringe aantal publieksfilms dat kans maakt op een prijs. Zo kreeg Gooise Vrouwen twee geen enkele nominatie. De Jong noemt het filmfestival in Utrecht een elitair feestje voor arthousefilms. Hij wil daarom dat er een apart gouden kalf komt voor publieksfilms. Michiel de Ruiter is een van de grootste bioscoopsuccessen van dit jaar. Volgens de organisatie van het Nederlands Filmfestival doet de film wel gewoon mee in de competitie om het gouden kalf van het publiek. De gemeente Amsterdam roept mensen op om geen spullen meer te brengen voor asielzoekers. Op dit moment zijn we voorzien, zo laat de gemeente op Twitter weten. Mensen die vluchtelingen willen helpen worden verwezen naar een site van het Rode Kruis. Zo zijn er nog mensen nodig voor de welkomwinkels waar vluchtelingen de eerste benodigdheden kunnen afhalen. Amsterdam vangt de komende weken circa 1500 asielzoekers op. Bij de Davis Cup in Genève heeft Nederland voor een verrassing gezorgd. In het dubbelspel wonnen tennissers Timo de Bakker en Matwee Middelkoop van Zwitserland. In vijf sets versloegen ze duo Roger Federer en Marco Chiodinelli. Nederland heeft hierdoor in de Davis Cup de achterstand op Zwitserland verkleind tot 2-1. En maakt kans op promotie naar de wereldgroep.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu de Euro Breakdown. We verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Leuk dat je weer luistert. Leuk dat je weer bent op deze druilige vrijdagmiddag. Het weer wil niet echt meewerken. Mee echt opschieten, maar dat maakt niet uit. Hey, deze week hebben we 16 stijgers, 8 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst twee nieuwe binnenkomers. Het doet me pijn om te zeggen, maar. Uh, Justin Bieber staat er weer in. Ja, sorry, ik kan er niks aan noemen. Welk nummer? Uh, dat uh, ga je zo direct achterkomen. En een mooi nummer van uh, Jazz Glyn, de nieuwe single. De snelste tijger deze week is Lana Del Rey van de 40 naar 26. En de snelste daler is Calvin Harris en de Disciples met How Deep Is Your Love... op een 39ste plek, 11 plaatsen gezakt dus. En dat is een hele rare contradictie als je zo direct rond de klok van de half vijf... de Nederlandse top 40 hoort. Kan je alvast verklappen dat die plaat op nummer 1 staat. Maar vergeet het maar snel, want anders is het straks geen verrassing meer. Hey, uit de lijst uh, is DJ Antoine samen met EK, met Halliday na 7 weken. En Bob Sinclair samen met uh, Dant Helmen. Feel the Vibe is na 19 weken uit de lijst der lijsten gegaan. Zo direct, dus om uh, half 5 de Nederlandse top 40. Tussendoor uh, veel mooie nieuwtjes over de artiesten en natuurlijk het vaste item. Maar eerst gaan we kijken hoe de top 3 van vorige week uitzag. Weet jij het nog? Nou. Ik niet meer hier komt ie Nummer 3 Nummer 3 Op vrijdag de Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 vorige week Affort samen met Mike Taylor met Something, nummer 2, Nicky Jam, Ricky Iglesias, Elberdan en Adam Lambert natuurlijk met Ghost Town op nummer 1. Deze week beginnen we met de nummer 40 Robin Schulz Met de prachtige single Sugar. Yeah. Vijf weken pas in de lijst. Nu alweer gezakt naar een veertigste plek. Robin Schulz met sugar. En zo je hoort Robin Schulz het uh, niet alleen. Gelukkig niet. Francesca Yates is erbij. Nummer 39 slaan we over. Dat is de snelste daler van deze week. Kelvin Harris and Disciples, how deep is your love? En wij gaan door met de nummer uh, 38...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 Decisions as I go to anywhere I flow Sometimes I believe it's I'm national I can fly high, I can go low.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 Five more Samen met Chris Brown. En het duurt niet nog uh, vijf uur hoor, het duurt tot vijf uur deze uitzending hier op uh, ZFM Zandvoort. Daarna kunnen we weer uh, heerlijk gaan genieten van een uh, nieuw seizoen. Zandvoort draait door. Maar eerst gaan we ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. Ja, dan moet ik toch zeggen, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, hij heeft een nummer in de Eurobreakdown staan dit keer. En ik heb zo direct ook nog twee andere leuke, nou leuke, ik hoop, ik hoop dat ik ze leuk vind, Bericht over uh, deze Bieber. Um, ja, voor het geval je het uh, niet weet, in 2007 uh, werd deze beste man uh, via video's die hij op YouTube had geplaatst uh, ontdekt. En in 2009 verschijnt dan zijn uh, allereerste mini-album My World, dat in de Verenigde Staten wel een uh, succes wordt. Nou, op het album werkt hij dan samen met Asher. Uh, en het resulteert in uh, zijn debuutalbum My World 2.0. Nou, Baby dan is uh, zijn samenwerking met Ludacris. En wordt in 2010 zijn uh, allereerste Nederlandse top 40 hit. En jaren later wordt de clip van het nummer uh, de minst populaire die op uh, YouTube heeft gestaan. In 2013 keert hij dan weer terug uh, in de top 40 als hij samenwerkt met uh, Will I Am. Met het uh, nummer Dead Power. De track wordt zijn uh, grootste succes uh, in ons land. Uh, Bieber wordt succesvol en heeft een uh, grote fanbase. Uh, de Belieber zit er hier van uh, twee in de studio. Het sterrenom uh, verleidt de ster ook tot de activiteiten... waardoor hij veelvuldig in aanraking komt met de uh, oma-agent. En het levert uh, in, uh, hem in 2014 ook het uh, label op van meest vervelende bekendheid. En daardoor ook uit een um, what the fuck is er nou met Justin uh, Bieber, in aan, Bieber aan de hand. Begin dit jaar werkte hij samen met Skrillex en Diplo aan het Jack U Project... waarvan Where Are You Now het resultaat is. En terwijl hij met die track begin september in, nog in de Nederlandse top 40 staat... komt hij ook, uh, komt ook de voorloper van zijn nieuwe album uh, binnen in de lijst. De Nederlandse top 40 uh, komt hij binnen op nummer 31. Maar goed, de Nederlandse top 40 uh, draaien wij hier uh, niet... We draaien de breakdown, de Europese top 40... en daarmee komt Justin Bieber binnen op een 34ste plek. Justin Bieber, What Do You Mean, zo heet zijn single. 34 dus deze week. En Skrillex staat er ook nog in, maar dat straks. Dat weet ik zeker. Justin Bieber dan. What do you mean?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 Cause you're running out of time with Ella Henderson Glitterball, die ze samen met de Sigma heeft gemaakt... heeft in hun vierde week een 33ste plik uh, gehaald. Zo direct een kleine resume van uh, 40 naar 30. Meer gaan we de nummer 30 draaien van uh, Euro breakdown. deze week. En dat is 5 uh, seconds of summer na nou, de zomer is overbij als ik zo naar buiten kijk. Het uh, stort hard. Qua regen, ik denk als je een shampoootje pakt dat je, en je gaat buiten staan... dat je dan helemaal schoon bent. hoge drukreiniger uh, doet er niks tegen... Five seconds of Summer Fly Away. Ja, dan maak ik dezelfde paaltjes als uh, vorige week, dat vind ik wel grappig. Uh, het is een de muziek uit te zoeken. Sander die is altijd voor de muziekproductie hè, bij mij. Dat kan ik makkelijk zeggen, want hij is er vandaag niet bij. En uh, die heeft mij een mooie instrumentaal uh, nummer gegeven. Maar dan doen we nou maar de echte versie. 5 Seconds of summer, Fly Flyaway, deze week nummer 30. Een lekkere nummer. Zo direct een kleine resume van 40 naar 30. Maar eerst Flyway. 90 seconds, Jump it off De groep. En ik denk dat het een beetje wel de trend is aan het worden van de nieuwe muziek. Eigenlijk is het de oude muziek hè. Gewoon uh, goede band goede goede gitaristen, goede drummer, goede bassist. En dan krijgen we dit uh, prachtige werk. Five Seconds of Summer met uh, Fly Away vinden we op de 30 ste plek deze week in de York Breakdown. Tijd voor een kleine resume. Kijken welke platen we wel en niet hebben gehad. Normaal gesproken laat ik dat over een de lijstje uh, Sander de maar die is er op dit moment niet zoals je al hebt gemerkt. Die heeft een uh, uitje met de uh, klasgenootje of weet ik wat. Maar ik hoop niet dat het een buitenactiviteit is, want anders moet hij zijn zwembroek aandoen. Maar goed, hè, dat hoort erbij. Op nummer 40 dan vonden we Robin Schulz met A Sugar, vijf weken in de lijst. Calvin Harris en Disciples, how deep is your love? Vinden we op een 39 e plek in een zesde week. En daarmee meteen de snelste daler met maar liefst elf plaatsen. Love Frequency samen met Unique Divide, Reality vinden we op 38 en op 37 staat Sam Pelt met Show Me Love. Dior samen met Chris Brown, Five More Hours, vinden we dan op 36. Blijven zitten deze week op 35 is Avicii met Wedding for Love. En op 34 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer, Justin Bieber, What Do You Mean? Ik kan het bijna niet aan mijn mond krijgen, dat woord, maar ja, dat hoort erbij. 33 dan, Sigma samen met Ellen Henderson, Glitterball. 32 uh, is Saido samen met uh, Andreas Borani, met Ast uh, Astronaut. Onze Duitse held die uh, vorige week is binnengekomen op 30... en eigenlijk best wel een unicum is, want uh, meteen de tweede week twee plaatsen gezakt. Dat heb ik nog niet uh, eerder meegemaakt. Op nummer 31 dan Pharrell Williams met uh, Freedom. En op uh, 30, je hoorde hem net... Uh... Oh, uh, je hoorden hem net... Uh, uh, um, Five Seconds of Summer met uh, Fly Away... Ja, en dan de volgende. Gaan we dat verklappen? Nou, nog niet. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nu wel de, de 29 is de weekend. Met uh, de single I Can't Feel My Face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 MUZIEK Helaas zijn ze wel twee plaatsen gezakt in een zevende week. Van 25 naar 27. 5 seconds of Summer. She is the Keiner Heart. Ik blijf een prachtige plaats vinden, Maar het komt denk ik net zoals een andere single. Dat het echt door instrumenten nog, uh, gemaakt is. En niet uh, door computers. Ik doe het ervoor. Hey, uh, Justin Bieber staat er wel in de lijst, maar uh, wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan? De hand? Want met zijn nieuwe single What Do You Mean heeft Justin Bieber deze week uh, One Direction van de troon gestoten. Spotify maakte donderdag bekend dat de nieuwste single van de Canadese zanger in een tijdsbestek van maar liefst 5 dagen 21 miljoen keer is aangeklikt. En daarmee passeert Justin het uh, vorige record van One Direction met het uh, Drag Me Down-singletje. Dat in de eerste week uh, 20 miljoen keer werd aangeklikt. Nou, Justin Bieber staat deze week met uh, twee hits dan in de Nederlandse. En in de Euro Breakdown, and what do you mean, is deze week de hoogste binnenkomer van de Nederlandse top 40. Terwijl, uh, where are you now, uh, dat hij opneemt samen met Skrillex en Diplo inmiddels uh, 20 weken in de Nederlandse top 40 al staat. Hey, wil je weten hoe de top 40 er voor de rest uitziet? Luister dan uh, nog steeds. Blijf luisteren tot een half vijf ongeveer, dan uh, zal ik de Nederlandse top 40 uh, even snel een beetje gaan doornemen... Nog meer Justin Bieber gezeik dan, want Justin Bieber zette een paar dagen geleden een foto op uh, Instagram... die niet door iedereen goed werd ontvangen. De Believers, waarvan er nog steeds twee in de studio zitten, krijgt uh, momenteel veel kritiek op het uh, kiekje. Op de pik is te zien dat de zanger hoog boven de grond aan een ladder hangt. Justin kijkt van de ladder af... Uh, Justin lijkt van de ladder af te gaan springen. Bij de foto schreef hij de zin we all fly. Nou, de fanbase van het podiumbase vindt dat hij zich in een veel te gevaarlijke situatie heeft gebracht. Terwijl andere mensen de ermee drijven. Zo schreef iemand als je wil vallen spring dan van het balkon van mijn appartement. Ook zijn er mensen die vinden dat Justin jongeren in gevaar brengt. Omdat die hem misschien gaan nadoen. Nou, overigens kunnen andere foto's van de ster op veel meer waardering rekenen. daarop is de What Do You Mean zanger te zien in de bergen van uh, Santa Monica, bijvoorbeeld. Nou ja, wat moet ik voor de rest uh, met die Justin Bieber, hè? Ja, ik heb er al zoveel woorden overpel gemaakt. Dat uh, gaan we verder niet meer doen Enrique Ricky Iglesias dan. Want Ricky Iglesias is er heilig van overtuigd dat hij en Anna Koenikova nog lang bij elkaar zullen blijven. Tweetel heeft een relatie sinds 2001 en Iglesias gelooft dat ze een stabiele basis hebben gebouwd. Je gaat door goede en je gaat door slechte tijden. Ik vind het moeilijk om te geloven dat er zoiets is als een perfecte relatie. Ik denk dat dat niet bestaat. Al dus Enrique Iglesias in het blad Metro. Nou, de zanger denkt soms met weemoed terug aan de tijden dat hij zijn wilde haren nog had. Er was een moment dat ik mijn uh, koffer opende en dat er alleen maar slipjes in zaten. En natuurlijk wist ik niet hoe dat allemaal was gebeurd, maar grappig was het wel. En ze waren allemaal schoon, eentje had alleen een uh, rimspoor. Ah, die, dat, nou ja, maakt niet uit. Nee, uh... Gadverdamme. moet het nou? Vond ik juist zo'n leuk berichtje met Annie Kova erin. Annie Kova kennen we nog wel, hè? die is die tennister waarvan uh, ze heel vaak dat rokje aan had... Uh... En nou, ze dan een balletje ging oppakken of wat dan ook, dat er een uh, iets te pikant uh, kiekje uitkwam. Hey, One Direction heeft ook uh, weer wat nieuws. Want tijdens de show van One Direction in Philadelphia heeft Harry Styles een van zijn fans een klein lesje in taal gegeven. Dat Harry Styles tijdens de concerten oog heeft voor zijn fans, blijkt uit het feit dat de 21-jarige zanger op de rem trapte tijdens het uh, optreden. Hij wees het publiek in en vroeg een van de borden. Uh, een van de borden naar zich toe te brengen. Staals besloot het uh, bord te corrigeren, want op het bord was te lezen... Hi Harry, you're so nice. De schrijver was uh, echter niet zorgvuldig in de spelling. <coughs> Pardon, en uh, was de apostrof uh, en de e vergeten in het woord you're. Nou, voor de oplettende hunk van uh, One en geen enkel probleem. Hij corrigeerde het bord en ging verder met de show alsof er helemaal niks was gebeurd. De grote vraag is natuurlijk, uh, hoe komt hij aan een veelstift? Ik ken wel uh, mensen die uh, veelstiften standaard bij zich hebben, maar ja. Hey, uh, straks uh, ga ik je verklappen dat uh, Avril Lavigne weer uh, single is en hoe of wat. Maar eerst gaan we door met een uh, prachtige nummer uh, van de Euro Breakdown. Vorige week stond deze dame nog op uh, nummer 40. En uh, deze week staat ze op uh, 26, waarmee ze meteen de snelste stijger is. En dan heb ik het over Lana Del Rey... Met de prachtige, rustige zingel High by the Beach. Lana Del Rey op uh, 26. Het tegenovergestelde wat we gewend zijn van uh, Lana Del Rey. Vorige nummer uh, videogames zetten jullie geloof ik. Dat is uh, lekker up tempo. Dat is ook alweer een uh, tijdje terug. Maar nu met deze prachtige high by the beach... Uh, weet ze toch echt wel uh, de rust en de kwaliteit uh, van haar uh, stem uh, goed te horen te brengen. Van 40 naar een 26 e plek. En dat heeft ze goed gedaan uh, deze week. Hey, we gaan ons uh, opmaken voor de tweede en laatste nieuwe binnenkomer... Het is een Britse zangeres en ze valt op als een cover van Adele's Someone Like You plaatst op YouTube. Eigenlijk alle artiesten van tegenwoordig, die worden wij een beetje bekend door YouTube. Want dit nummer werd in een korte tijd ruim 2 miljoen keer bekeken. En ze trekt de aandacht dan van de band Clean Bandit. En ze vragen deze dame mee te werken aan hun single, Rather Be. En dan heb ik het natuurlijk over Jess Glynn. Nou, ook in ons land wordt dat nummer populair... Uh, de larmschijf bereikt begin maart 2014 de eerste plaats. En wordt de tiende single in de historie van de Nederlandse top 40, die het uh, elf weken of langer weet vol te houden op die positie. En terwijl Rotherby bij ons uh, op nummer 1 staat, kwam tegelijkertijd uh, My Love met Route 94 in de top 40 terecht. En jullie verschijnt dan haar uh, eerste eigen single, Rother Here. En later is opnieuw te horen in de samenwerking met uh, Clean Band Real Love. En ondertussen groeit Rodderby uit tot de grootste top 40 hit van 2014. In 2015, dit jaar, is deze dame terug met haar tweede solo single Hold My Hand. En dan wordt door de collega's van 538 uitgeroepen ook weer tot een En in april. Haar derde hit in de Nederlandse top 40. En in de zomer bereikt ze samen met Teenie Tempa de eerste plaats van de Britse hitlijsten met Not Letting Go. En op 11 september verschijnt dan haar debuutalbum I Love When I Cry. En daarvan wordt uh, Don't Be So Hard On Yourself opnieuw een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. En daardoor is uh, Don't Be So Hard On Yourself een hooggeplaatste binnenkomer. Deze week in de Euro Breakdown op een 25 e plek maar liefst. Jess Glynn met uh, haar uh, nieuwe single dus Don't Be So Hard On Yourself. When tea's dry and cracks, they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. Zo zit Jazz Glynn dan weer zo hard aan jezelf op uh, 25. Uh, nieuw binnengekomen deze week uh, in de Euro Breakdown. Hey, voordat we naar het uh, laatste nummer gaan van uh, dit eerste uur, ben ik even een kleine uh, resume aan je verschuldigd. Op 30 vonden we 5 Seconds of Summer met Fly Away. Nummer 29 is in de handen van The Weekend Can't Feel My Face. Charlie Pett samen met Megan Trainer met de nummer Marvin Gaye vinden we op uh, 28. En op 27 vinden we dan 5 Seconds of Summer met She's Kinda Hard. Lana Del Rey, High by the Beach, op 26. En je hoorde hem net op 25, Jess Lynn, don't be so hard on yourself. Op 24 vinden we een uh, zitten blijven, dat is Martin Garrick samen met Asher met uh, Don't Look Down. En op uh, 23 dan David Guetta samen met Nicki Minaj en Afrojack met Hey Mama... Nummer uh, 21, oh nee, 22, sla ik bijna over 16 weken lang in de lijst. Hoe kan ik haar vergeten? Lena met uh, Traffic Lights. En op nummer 21 dan vijf weken pas in de lijst. Wanda Direction met Drag Me Down. En nummer 20, Louis Notte met Rhythm Inside. Nog steeds een... Uh, ja, kleine uh, uh, start van de uh, Eurovisie Songfestival. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan nu als laatste nummer de nummer 19 draaien. Flowrider, Run Thick en Verdien White met I Don't Like It, I Love It. Ik zeg tot straks. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like you, no, I love it. I don't like you, no, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, I think about it now, blow.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 gonna know me, but I know you, singing and I think, can only get better, no only get, only get, they get over a million, now. I know that things can only get better.